Helaas zijn transcripties niet gratis. Je kan hier aan meebetalen, mocht je dat willen, op patreon.com. Met Jacobien praat ik over hoe je toegankelijkheid... als vaste waarde in organisaties krijgt. We hebben het over toegankelijkheid in het onderwijs. We praten over de pyramid of users' needs. En over het nut en het plezier van de UX-boekclub. Maar zoals altijd beginnen we met de vraag... wanneer is iets goed? Iets is goed als je het kunt gebruiken. Okay. Dat, dat klinkt uh, misschien heel voor de hand liggend. Maar mm -hmm. dat is het niet altijd. Dus als diverse mensen het kunnen gebruiken. Okay. Dus niet alleen jij, maar gewoon echt... Ja, ja de, de mensen voor wie het bedoeld is. Kijk, ja. uh, dat een blinde geen bril kan gebruiken. Uh, uh, een gewone bril, een leesbril, dat snap ik ook wel. Maar ja. de diverse mensen die ja. het zouden kunnen gebruiken... Uh, uh, als die het kunnen gebruiken. Ja. Uh, en eigenlijk ook als het... Um, uh, makkelijk te gebruiken is of als het herkenbaar is of dat het juist breekt. Met, met, met, met, het, het heeft een geschiedenis met zich mee en daar, daar ga je of op door... Ja. of daar breek je om goede redenen mee om het beter bruikbaar te maken. Oké, okay. ja, ja, ja. Okay, dus het gaat dus over die herkenbaar. Ja, en, en ik denk als iets goed is, dan kan het ook zijn dat je er niet over hoeft na te denken. Ja dat het gewoon voor, voor zichzelf spreekt. En okay, dat kan bij dat innovatie kan, natuurlijk ja. zijn dat het niet gelijk is, ja. hè? maar dat, dat je daar... Uh... Maar het kan allemaal zijn, hele ingewikkelde dingen. Die kan je jezelf aanleren. Ja. Ja. En als iets goed is, dan, uh, maar dat gaat dan meer over het proces uh, vooraf, is het doordacht. Okay. Het is niet alleen bedacht, ja. het is doordacht. Oké, okay. ja. En uh, dan denk je dus ook aan verschillende omstandigheden, uh, verschillende situaties, aan... Uh, uh, beperkingen die er in, in aan het product zijn. Uh, ja, als je een trap hebt... dat je bijvoorbeeld een helling niet uh, te schuin maakt... of uh, te flauw. Ja. Uh, dus je, je, je, houdt, uh, uh, ja, je houdt rekening met... Uh, ja, dat heeft ook weer met die geschiedenis te maken... Met, met beperkingen en mogelijkheden. Ja, ja want jij bent... Uh Toegankelijkheidsconsultant, klopt dat? Ja, expert uh, uh, en uh, ik werk uh, met Bram Divigno voor uh, FirmCount. Ja. En waar wij ons heel erg mee bezighouden is met grip krijgen op kwaliteit. En kwaliteit is dan inderdaad breder dan toegankelijkheid. En toegankelijkheid is ook wel vaak een symptoom van dat er meer met de kwaliteit mis is. Um, dus dat er geen goede quality assurance is. En dat zie je dan vaak gelijk in meerdere dingen. Zoals in in certificaten, in veiligheid, in.. Uh, dat er één moment is dat er aan toegankelijkheid wordt ge uh, gedacht en gewerkt... en dat het dan weer losgelaten wordt. Okay. Dus het zit niet in het proces. En wij, willen, uh, wij helpen organisaties met uh, daar grip op krijgen en inzicht te krijgen... en het ook in de organisatie te brengen. Oké, okay. want even voor de duidelijkheid... misschien weet niet iedereen wat toegankelijkheid precies betekent. Wat besta je daaronder? De, de, de, de smalste uh, definitie is dat... Uh, uh, het is uh, uh, bruikbaar voor mensen met een functiebeperking. Um, en dan moet je denken aan uh, doof en slechthorend, blind en slechtzien. Een motorische beperking, bijvoorbeeld dat je geen muis kan gebruiken... maar dat je met het toetsenbord moet werken. Of hulpapparatuur uh, die net zo werkt als het toetsenbord qua aansturing. Bijvoorbeeld spraak. Uh, en beperkingen als dyslexie, autisme, um, concentratiestoornissen... Het en, een enorm breed spectrum, is ja, dat toch? En dat, dat, ja, dat klopt. En dat is even de, de smalle definitie. Uh, en dan heb je dat het niet... Het wil niet zeggen per se dat het daarmee um, uh, een goede website is... of een goede digitale dienst uh, of goede digitale informatie. Uh, als je het heel smal kijkt, is het even bruikbaar... voor iemand met een functiebeperking als iemand zonder functiebeperking. Um, als je het breder trekt, dan, dan ga je natuurlijk ook kijken naar mensen uh, naar in beperkende situaties. Zoals je kan even geen geluid horen of je, hebt, uh, je loopt buiten met je mobieltje in het zonlicht. Mm -hmm. um, en waar wij dan ook naar kijken is, um, uh, toch is het bruikbaar? Want je kan mij wel vragen of ik een uh, multicolumn menu toegankelijk wil helpen maken. Maar dan zal toch eerst mijn vraag zijn van, heb je dat getest? Is dat wel bruikbaar voor we dit... Want als het al heel moeilijk te begrijpen is... dan is het met hulpapparatuur um, of een functiebeperking nou, minstens zo moeilijk te begrijpen. Ja, dus als de visuele hiërarchie er niet is? Nou, er kan wel visuele hiërarchie zijn... maar als het zo complex ja. uh, is dat je, het, dat je er geen plaatje van kan maken hoe het werkt... Mm -hmm. heeft het ook weinig zin om iets technisch toegankelijk te maken... Ja. Ja, Als het gewoon een, een onbruikbaar iets blijft. Mm -hmm. Want dit is iets, wat, dat is iets wat ik wel vaker hoor: dat toegankelijkheid wordt heel vaak benaderd, op het web in elk geval, maar misschien eigenlijk ook wel in de fysieke wereld, als een after-effect ding. Mm -hmm. Dus we hebben al iets ontworpen, we hebben het gebouwd en oh jee, het blijkt, ja. het blijkt ook zoiets te bestaan als toegankelijkheid, daar hebben we geen rekening mee gehouden. Is dat wat je, waar je voornamelijk voor ingehuurd wordt? Om het dan te fixen? Um, nou, dat is, dat is het werk wat wij het liefste doen. Uh, oh, ja, niet, ja. Niet, nou, niet, niet om het te fixen, maar juist om eerder te zijn. Ja, ja, okay. uh, ja. Dus uh, uh, dat het continu is en dat het echt uh, uh, nou ja, belegd is. En, en dat het niet alleen bij de webafdeling ligt. Of bij de developers of alleen bij de designers. Want het zou een beetje hetzelfde zijn als je uh, zegt van... Uh, ga jij even een brug tekenen? En dan gaan we dat uh, uh, maken over het spoor. En uh, nou ja, uh, het maakt er maar wat moois van. En dan ga je achteraf zeggen, maar hij moet ook toegankelijk zijn voor iemand met een rolstoel. En uh, ja, dat, dat, bij een brug doe je dat ook niet. Nee. Dus dat, dat zijn uh, ja, dingen die je bij toegankelijkheid eigenlijk ook niet moet doen. Want het is uh, nooit een, uh, uh, ja, me meestal is het niet een makkelijke oplossing achteraf. Nee, en ook niet een mooie oplossing. Nee, En nee. ook niet goedkoop. Nee, en wat je dan ook ziet, is dat mensen het idee hebben um, en de perceptie hebben... we hebben een probleem met de richtlijnen, maar niet... we hebben een probleem omdat uh, onze boodschap niet goed overkomt. Ja, ja, ja. Of omdat minder mensen het product kunnen gebruiken ja, ja. of de dienst. Ja. En daardoor gaan bellen ja. of uh, ja, mensen afhaken of gefrustreerd raken. Mm -hmm. en wat je, je noemde net echt een enorme trits aan... Uh, ...handicaps. Mm -hmm. uh, dat is, volgens mij is dat een super grote groep, klopt dat? Ja, ja er zijn uh, cijfers over... ...en ik vind het altijd lastig wat nou het uh, goede percentage zou zijn... ...want als je alles optelt, dan heb je natuurlijk een getal... ...maar je hebt ook overlap, dus waar, ja, ja. Ja, wat is het nou? Ja. Maar dat, uh, dat varieert van 10 tot 20 procent of zelfs 25 procent. Maar daarnaast heb je nog uh, naar oudere uh, gebreken komen met de jaren... Mm -hmm. Beperkte internetvaardigheden, um, ja. nou ook jongeren. Um. Die is we wel denken, interessant, hè? He, ja, dat we, je ook zegt, die beperkte internetvaardigheden, want wij ontwerpen dingen natuurlijk voor onszelf. Ja, ja, en. Um, en wij zijn hartstikke goed in internet. Ja. We werken de hele dag met interfaces. Ja, ja. Ja, en dat is. Um, ja, en we hebben verkeerde aannames. We, we maken dingen voor onszelf en niet voor je uh, schoonmoeder, je, je tante of je uh, achterbuurman, maar voor jezelf en voor je peers. En wat ik ook weer één keer, een keer uh, bij een opdrachtgever hoorde, en dat was een eye-opener voor me. Dat was inderdaad een, een branding uh, manager. Um, en die, die had bij deze overheidsorganisatie een behoorlijke stempel. En er moest een, een bepaalde sfeer komen. Um, en toen zei mijn opdrachtgever van... ja, maar hij wil uh, een reclameprijs of uh, iets, iets uh, uh, op LinkedIn. En ik denk, oh ja, weet je, want... Die, die, die minder telefoontjes was voor hem ook helemaal niet interessant. Het ging puur om, uh, uh, is, het, is, het, is het hip? Ja. En het was een, een, een, ja, een overheidsding. Ja, ja, ja. Dus ja, toen ik dat snapte, dacht ik van, oh ja, dat... Ja, ik zie wel veel, dus we een heel aantal... Bureaus ook, die, gaan, die willen prijzen winnen. Ja, maar dat... dit was de opdrachtgever zelf. Ja, dat is ook een al... En ja. uh, Die willen dat natuurlijk ook. Ja. Ja. ja, maar eigenlijk zouden ze moeten willen dat hun uh, dienst of product werkt. En wat je, wat je ziet, is dat je. Um, wij, wij, wij hebben niet een cultuur van dit is over, tenminste, zo, zo, dat is mijn perceptie tot nu toe. Um, niet, niet een, een cultuur van... dit is belastinggeld... dit is voor iedereen... als het om, om publieke websites gaat. Uh, in, in, in Engeland zie je dat... Zo, zover ik het uh, zie... veel meer, ja. dus dan is het ook voor iedereen. Ja. Um, en, en in Amerika heb je natuurlijk een aanklaagcultuur. Ja, en ja, dan heb je ja. heel veel veteranen. Dus dan is het, is het ook een ander ja, iets cultureel ja. gezien... En bij ons is het meer van... Uh, uh, ja, we, het blijft een beetje hangen soms. Het, het verbetert Je hebt het natuurlijk wel. een consensus, maar ook cultuur. Hè? Precies. Van, ja, we hebben dan wel die richtlijnen, maar... Maar moeten wij het braafste jongetje van de klas zijn? Of uh, is dat nou wel echt nodig? Of uh, het ik sneuvelt heb, vaak. Ik heb lang geleden... Uh, in 2000, nog wat, 2005 of zo... Toen waren, kwamen er allemaal nieuwe ministeriewebsites. Ja. En uh, die moesten ook allemaal toegankelijk zijn. En alle websites waren een beetje op een soort van hetzelfde template gestoeld. Maar iedereen, elk ministerie moest zijn eigen. Het zelf bouwen. En toen was er een ministerie van Economische Zaken of zo. En die scoorde hoog op de toegankelijkheidstoets. En toen was er een ander ministerie en die zei... Wij moeten beter zijn. Dat is niet eens... We moeten toegankelijk zijn. Ja. We moeten beter zijn dan ons concurrerende ministerie. Ja. Ja, ja maar het bijzondere met websites is ook... Um, dat, dat het... Um, mensen... Um, en, en dat zie je denk ik vooral... het zie je op, op verschillende afdelingen wel. Het moet mooi zijn. Mm -hmm. Het moet fun zijn. Van we willen laten zien... Uh, dat, dat, het ook, uh, dat onze overheidsorganisatie ook fun is. Of uh, wij moeten ook iets met video. Um, en het is heel vaak in, in technologieën denken. Van daar willen wij wat mee. Of we willen uh, uh, uh, nou ja, leuke dingen doen. Mm -hmm. Maar je, je hoort weinig van. Wij gaan lekker opruimen. Dat hoor je nou wel meer met contentstrategie Of wij willen gewoon er voor iedereen zijn. En als dat betekent dat we minder doen. Maar we doen onze kerntaken goed. Dan, uh, dan doen we het goed. Ja. Yeah. Is dat misschien ook een soort volwassen wording? We, dat is heel erg volwassen worden. In de jaren negentig kwam het web, maar het web kwam tegelijk eigenlijk met de grote boom in personal computers. Mm -hmm. Dus dat verschil wisten mensen niet zo goed. Van, oh, we kunnen websites, we kunnen video, we kunnen audio, we kunnen foto's bewerken. En eens kunnen we al die dingen in dat ene apparaatje. Dus voor heel veel mensen zijn die ook een soort van hetzelfde, namelijk iets wat je met computers doet. Ja, het is, het, is, uh, het, het is ook eigenlijk nog heel, in een heel onvolwassen stadium als je be bekijkt uh, dat iets als toegankelijkheid eigenlijk puur uh, zich beperkt tot het uitvoerende gedeelte van de organisatie. Of het zit in een paar communicatieplannen of wat strategieën. Maar het is nog niet zo dat uh, juridische zaken weten van... oké, okay, er komt wetgeving aan, ook voor toegankelijkheid. Wat nu wel met privacy is, hè, dat wordt nu volwassen. Ja. Uh, er komt nieuwe wetgeving aan. Wat betekent dat voor de organisatie? Wij moeten voortaan op de hoogte uh, uh, zijn... Uh, en, en daar is een, een, een, ook een maturity model voor. En als je dan verder vol, volwassen bent in de organisatie... dan, uh, dan weet juridische zaken uh, waar het staat. Uh, uh, nou ja, ze zouden zelfs een release kunnen tegenhouden. Als dus het risico is, is heel, on, heel on, ja, onwaarschijnlijk en onwenselijk... dat dat natuurlijk gebeurt. Maar ja. theoretisch gezien, als het echt zou moeten, kunnen ze dat doen. Ja. Maar je weet ook welke mensen getraind zijn... Uh, uh, en, en uh, wanneer dat geüpdate moet worden... De helpdesk weet van toegankelijkheid. Uh, het management weet, weet, weet ervan en kan erop sturen. De organisatie is ingericht op, uh, uh, op kunnen conformeren. conformeren. Ja. En niet alleen op het eindproduct, maar op de, de, de processen. Daar hebben ze grip op. En, en daar zijn we gewoon nog niet. Nee. Dat zie je ook met pdf's. Van we willen pdf's toegankelijk laten maken. Want het moet nu, uh, uh, ook die moeten nu toegankelijk zijn. Nee, je, moet je content moet toegankelijk zijn. Ja, ja, ja. Maar dan wordt gedacht, dus dan moet je die pdf's repareren. Nee, wat, wat, wat, wat ga je publiceren? Uh, uh, wat is geschikt? Hè? Want ja, pdf en mobiel... En, uh, ja. pdf is denk ik sowieso een, uh, een drempel. Ja. Ik vroeg laatst aan mijn moeder van negentig... die alles nog uh, zelfstandig doet... Uh, op de iPad van, weet je wat pdf is? En toen zei ze, nee, is dat leuk? Moet ik daar wat mee? <laughs> en ik durf te wedden dat als ik een uur bij de supermarkt sta... en mensen gaan vragen, weet je wat pdf is? Ja. Dat, ja, ik ga het binnenkort echt doen... dat, uh, dat ik heel veel uh, wazige blikken ga krijgen. Ja. Terwijl... Het is ook een, het is, ik vind dat een heel gek formaat. Het is bedoeld om uit te printen, toch? Mm -hmm. en, zo, en dat het er precies zo uitziet als je het maakt. Dat is eigenlijk ook... Ja. Nou, het, he, het heeft zich wel doorontwikkeld... Maar um, ja, het, het, het, het blijft inderdaad. Ja, het is gewoon een complex formaat. En het lijkt zo makkelijk. Omdat iedereen het in vijf minuten kan maken. Maar het is voor de gebruiker helemaal niet makkelijk. En een goede pdf is ook niet makkelijk. Ken je de, de, accessible, de inaccessible pdf song? Nee. Oh, die nee. Zal, ik wel, zal ik wel linken bij deze. Oh heel die graag. Die is hilarisch. Dus oh heeft, wat dus leuk. Hij heeft een, een screenreader een pdf laten voorlezen. Ja? En het werd echt. Vreselijk gibberish. Echt zo maar die, die luisterde naar nou, Ik dit, dacht, dit klinkt best funky. Dus oh. niet er muziek onder gezet. Oh, want ik heb ook twee filmpjes over... Uh, dat ik een pdf voor laat lezen op de site staan. Ja. Uh, ik heb een site over documenten en toegankelijkheid. En uh, nou ja, dan lees je op een gegeven moment ook voor... underscore, underscore, underscore. En die, die screenreader raakt helemaal buiten adem. Ja, ja, ja. Dus dat, uh, ja, ja. oké. Okay. Ja, dat maar, is heel mooi. Ja, als je dan kijkt inderdaad... is dat mensen nog steeds kijken naar het eindproduct mm -hmm. repareren. Om even een stap ja, terug te ja, doen. Ja, ja. In plaats van, wat moeten wij communiceren? Hoe doen we dat goed? Ja, uh, dus organisatie... dus zou veel meer op organisatieniveau moeten. Ja. En dat is ja. met een aantal van dit soortzelfde soort... soort laten we zeggen, ideeën uh, is dat wel gelukt. Je noemde privacy net. Uh, wat ook niet direct, laten we zeggen... iets is waar je winst mee maakt of zo. Hè. Dat mm -hmm. is niet iets waar je direct economisch nut aan kunt koppelen, waar heel veel bedrijven toch op draaien. Maar het is wel een risico. Ja, oké, okay, op die manier, ja. En een ja. ander ding, bijvoorbeeld uh, duurzaamheid. vind milieu. ik Ook ja. milieu, vind ik vergelijkbaar met toegankelijkheid. Namelijk, wat is het nut ervan? Uh, op korte termijn denkbasis, hè. Mm -hmm. Natuurlijk kunnen we globaal gezien, zien we allemaal het nut ervan in. Maar voor een bedrijf is dat nut er veel minder duidelijk. En dat is met... Uh, duurzaamheid op de een of andere manier gelukt. Milieu staat bij heel veel bedrijven op de kaart. Die pronken ermee, mm -hmm. al dan niet terecht. Uh, nou ja, dat is natuurlijk ook een probleem. Uh, um, aan een toegankelijke site zie je niks. Nee. Als je een goede site hebt die toegankelijk is... is hier geen verschil met een niet toegankelijke site. Ja, ja. Uh, als, als leek... Um, het kan wel zijn dat je eerder je leesbril pakt of gefrustreerd bent, maar het is niet aan de buitenkant dat je gelijk nee. ziet: van... Uh, oh, dit is, uh, is ontoegankelijk. En daarom heb je dan ook weer dat mensen zo'n le leesvoorfunctie erop zetten of een, een logo willen. Um, uh, je, je ziet het niet. En het ja. is ook, uh, bij heel veel, voor heel veel mensen staat de gebruiker heel ver weg. Ja. Um, ik, kan, ik kan gewoon niet mijn werk doen, nog steeds niet na 15 jaar zonder dat ik eerst ga uitleggen... Um, voor wie we eigenlijk nou allemaal websites maken... en, en digitale diensten... Uh, uh, en wat verschillende mensen nodig hebben... om hetzelfde te kunnen doen. Mm -hmm. um, en dan moet ik na 15 jaar... moet ik daar altijd nog steeds... Nou, meestal trek ik daar wel anderhalf uur minstens voor uit. Ja. Uh, want anders valt de rest van mijn verhaal niet. Nee. En ik, ik heb wel een periode gehad... dat ik geneigd was om dat over te slaan... Um, maar dan, dat, dat werkt niet. En ja, in dat stadium... Ja, zitten we gewoon nog, steeds. Dus Je moet nog steeds. dat het bestaat... is er gewoon helemaal niet. Ja, maar ook om te weten van... Uh, uh, ja, hoe, hoe gebruiken mensen dingen? Mm -hmm. En... Nou, ik, ik heb heel veel geleerd van... Uh, ik ben een tijdje vrijwilliger geweest voor het uh, rode Kruis En dan gingen we mensen helpen met uh, computergebruik. Heel veel dingen verzin je gewoon niet. Uh, want je hebt ook zelf je eigenaardigheden. zie je waarschijnlijk ook niet. Ja. Dat sommige denken misschien wel. Ja, ja, ja. Maar ook de internetvaardigen die, die we hebben. We denken dat jongeren het heel goed kunnen. Is ook niet waar. Ja, ja. Um, we denken dat ouderen er heel slecht in zijn. Is ook niet helemaal waar. Want die kunnen dan weer andere dingen goed. Waardoor ze... Um, dus die, die gebruiker die, die, die bevindt zich niet in die ruimte van mensen die aan sites werken. En die mensen werken aan sites op desktopcomputers of laptops. En dat is hoe ze werken en wat ze zien. En ze zien mensen om hem heen uh, werken. Uh, maar de gebruiker binnenhalen gebeurt nog veel te weinig. En bovendien, wat je noemt: mensen wat ik ook zijn mensen. mensen nog, ja. Wat ik vaak nog zag bij uh, uh, grote organisaties is het heel erg vanuit de organisatie denken. Ja. Dus mensen zitten de hele dag met hun ding te werken. Mm. Maar voor de meeste mensen is het misschien af en toe een minuutje... misschien eens een keertje een minuutje dat je ermee te maken hebt. Ja, ja. ja dus die... nou, en dat is ook het doordachte weer. Hè, van, uh, je vervalt snel in jargon. Ja. En ik, ik zat een, een paar weken geleden in de metro en er was een sticker wat je moest doen in geval van nood. Er waren drie stappen. De eerste stap was forceer sticker. De tweede stap was, um, moet ik even denken, trek de hendel uit of zo. En de derde stap was open de deuren. Dus ik had getwitterd van, um, goh, ik begrijp de eerste stap niet. Wat betekent dat? Nou, en dat betekende dat ik de sticker moest doordrukken. Want dan was, zat er een loze ruimte achter okay. en dan kon je de hendel uittrekken. Dus toen vroeg ik van, waarom zet je dat dan niet op de sticker? Ja, ja, want ik begrijp het ook niet. Ja. En toen kreeg ik een reactie van... ja, we kunnen niet 1, 2, 3, alle stickers in de, alle metro's vervangen. En iemand anders zei dat Jacobine überhaupt de metro heeft kunnen vinden. Uh, maar dan, dan denk je van, ja... dat is gewoon zo vanuit je eigen visie. Ja. Maar, maar dat, dat, dat, dat bedoel ik met doordacht. Dat, dat ja. bedenkt iemand en dan wordt het gemaakt en dan is het klaar. En, ja, ja, ja. Wordt niet getest. Nee. ja. En dat is eigenlijk iets... Dus taal, taalgebruik is onderdeel natuurlijk ook van het van design, toch? Van het eindproduct. Ja, ja. Dit is, echt een, dit is echt een taal. -issue. Dit is echt een taal. De ja, punten waren op zich goed, denk ik. Het is lekker overzichtelijk. Je doet 1, 2, 3 en je bent buiten. Prima, maar toen stond er gewoon... Iets. Forseer sticker. Ja. Ja. ja. ja, ja. En dat soort dingen zie je, zie je heel veel. En taal is natuurlijk... Uh, Goed, goed taalgebruik is natuurlijk een vak apart. Ja. Goed schrijven. is ja. wel essentieel voor toegankelijkheid, toch? Ja. ja het rare is dan uh, eigenlijk dat die, uh, als je gaat kijken naar wat is de standaard... Uh, en wat is verplicht voor overheidsorganisaties en de publieke sector... en wat is, uh, dan heb je een, een, een norm, WCAC, 2.0... en dan heb je twee niveaus in. Of, er zijn er drie, maar je moet aan, aan niveau dubbel A voldoen. Dat is A en dubbel A... En duidelijk, taalgebruik zit pas op triple A. Dus ja, een niet, niet verplichte deel. Ja. Echt? Ja, maar bizarre. taal is iets dat wel heel uh, gelukkig... toch um, wel meer op het netvlies zit. Ja. Dus op zich hoor je die altijd wel terugkomen. Maar als je strikt naar de standaard kijkt... dan zit die pas uh, buiten bizarre. het... Ja, dat gaat dan. ik weet niet hoe ver het waar is hoor. Misschien dat mensen die dit lezen uh, of horen het weten. Maar uh, nou ja, het... het zo'n standaard komt natuurlijk ook tot, tot stand met um, allerlei partijen, waaronder belangengroepen en ja, misschien inderdaad ondervertegenwoordigd. dat dat deel. Nee, ja, maar wel, want het gaat inderdaad ook over. Het Gaat over iedereen. Heel veel taal. mensen hebben gewoon En er, een er, lage, er, zitten, er zitten wel dingen in als beschrijvende koppen en beschrijvende links, dus er zitten wel dingen over taal ja. in, maar echt be, be, begrijpelijke taal. natuurlijk. Ja, daar zit ik de laatste tijd een beetje, zit ik zelf daarnaar te onderzoeken. Dus ik kwam een tijdje terug, kwam ik tot de conclusie dat we op visueel interface gebied best goed zijn. Ik vind helemaal niet dat we supergoed zijn. Maar je ziet wel eens een visuele interface... die, laten we zeggen, die hele piramide van uh, Aaron Walter voldoet, ken je die? Dat is een piramide van de, de Pyramid of User's Needs. En die zegt, het onderste niveau is, het moet gewoon werken. Mm -hmm. het moet functioneel zijn. Dat is basis. Mm -hmm. Dat is nodig. Daarna moet het reliable zijn. Je moet het kunnen vertrouwen. Dus het yeah. En daarna wil je ook nog dat het bruikbaar is. Mm -hmm. En pas daarna wordt het pleasurable. Wordt mm -hmm. het plezierig in het gebruik. Ja, dus je, hebt, nou, je zou misschien dat reliable en usable... Die zou je misschien samen kunnen voegen. Maar in elk geval... Hè, die, die, er zijn interfaces die daar aan alle vier voldoen. Yeah. Die zijn bruikbaar. Ze, ze zijn... Uh, ze doen het, ze zijn betrouwbaar, ze zijn bruikbaar en ze zijn zelfs plezierig. Hè? Op mm -hmm. een, een iPhone daar zitten een paar kleine, net even een paar leuke animatjes in die het prettiger maken. En die je uit kunt zetten. Ja, kan je ook weer ja. uitzetten. Maar ja. het, het kan prettig, die, die ja. maken dingen prettiger. Uh, je ziet bijvoorbeeld bij uh, Mailchimp, die met taal hebben ja. ze, en die doen ook allemaal een beetje in, uh, illustraties, die maken het prettiger uh, om te gebruiken. Maar ik vroeg het laatst aan Leonie Watson. Zij is blind, zij kwam mm -hmm. wel eens op school een lezing houden. En de, ik vroeg aan haar, laten we als thema doen... What is pleasurable user experience for somebody who is blind? Mm -hmm. En toen begon ze te beschrijven. En eigenlijk het enige waar ze op kwam was dat basisniveau. En voor mij is een interface uh, plezierig als het me lukt... Mm -hmm. En hoe ja. het lukt, het doet er dan niet toe. Met een beetje hacken, want zij is een, een techneut, dus ja, ja, ja. zij kan uh, de source code aanpassen of zo. Ja. En als het dan lukt, uh, is het Ja, uh, bru ja bruikbaar, bruikbaar is, is natuurlijk een, een noodzaak ja. voor alles. En ja. uh, wat jij zegt met die, die devices, ik denk dat het uh, waar, waar het soms misgaat, is dat we, nou, er zijn een paar plekken waar het misgaat, maar een van de plekken die, waar het misgaat is dat, we, um, dat, je, dat je heel veel ziet dat dingen gebouwd worden... Uh, zonder te letten op um, hoe, hoe verschillende elementen op een pagina in elkaar zitten. Dus gisteren was ik uh, bezig en hadden we een... Um, uh, nou, ik begreep het al niet en uh, een andere collega begreep het ook niet. En uh, iemand anders ook niet, maar uiteindelijk bleek het een... Um, een filter te zijn op een zoekmachine uh, uh, voor uh, verschillende boeken, uh, artikelen, documenten en was er nog een. Um, maar in plaats van dat het radio-buttons waren, waren het tabbladen um, en die waren dan opgemaakt met list-items. En als je dan op een tabblad klikte, dan ging je in een ander deel zoeken. Dus je ging eigenlijk verfijnder zoeken, terwijl als dat radiobuttons waren geweest. Zowel in de code, dan was het toegankelijk geweest. En yeah. nu was het met, zelfs met Aria nog niet uh, zo. En als het visueel... ook meer op radiobuttons had geleken... Dan had ik het ook gesnapt. Mm -hmm. Maar ik denk altijd van... ja, als ik het al niet snap... Yeah. Uh, uh, en we willen dingen uh, anders maken... dan wat ze zijn. En voor een deel kan dat. En voor een ander deel moet je gewoon echt aan mensen gaan vragen... maar snap je het nou nog? Of zijn we, zijn we daar voorbij? Yeah, yeah, yeah. En... Um, maar dit klinkt gewoon als, als echt slecht design. Maar, dat zie, je, maar dit... dat zie je natuurlijk heel veel hè, van mensen die er... Uh, heel veel... Heel veel um, uh, als we naar code kijken, want dat is een van de dingen die we doen... Dat er... Uh, um, geen links worden gebruikt, maar uh, een difje of een span. Yeah. Of dat een sluitknop is een link in plaats van een button. Yeah, yeah, yeah. Uh, dus dat het gewoon al niet klopt qua opmaak. En dan wordt er visueel iets bij verzonnen. Yeah. Of dat een designer niet weet van... Nou ja, wat is een label en wat is een placeholder? En wat is het verschil en wanneer gebruik yeah. ik wat? Yeah. Um, dus dan gaat het heel in het begin al mis met... Um, Welke functionaliteit heb je en hoe maak je dat begrijpelijk? Dus eigenlijk ben je het helemaal niet eens met die stelling... dat we, heel, dat we goed zijn in het maken van, van interfaces nou, ja, die, die het, hele piramide... Het ligt eraan, die piramide zou ik even moeten kijken... want ik heb hem niet helemaal onthouden. Ja, maar ja, wie, zijn we? Wie, wie, zijn? We? Uh, wie zijn we? Uh... Hij gaat vanuit functioneel naar pleasurable. Ja, en, en usable... Jusabron functioneel, daar ontbreekt het vaak zelfs al aan. Ja, ja de, de functioneel is dan gewoon... Hoe is het opgebouwd? Ja, lukt, het? Lukt, ja, het? lukt het? Ja, lukt nou, ik, het? Ja, ik, ik denk dat er nog wel uh, veel, uh, veel beter kan. Ja, ja. En, dat denk ik zelf ook, hoor. Maar ik denk ook dat er zijn voorbeelden van interfaces... visuele interfaces mm -hmm. die prettig zijn. Ja. ja. ja. ja. Maar, maar, maar ik vind het interessant wat je zegt. Hè? Dus je zegt... Je noemt allemaal voorbeelden van, uh, laten we zeggen, uh, native HTML, mm -hmm. elementen, uh, attributen. Dus dingen die in eigenlijk het web zelf zitten, die erin mm -hmm. zitten, die je gewoon kunt gebruiken. En dan heb je eigenlijk al, simpel gezegd, iets toegankelijks, iets mm -hmm. wat werkt. Maar die worden niet gebruikt. Heb je enig idee waarom dat is? Waarom gebruiken mensen die dingen niet? Want het is niet dat het moeilijker is of zo. Het is niet dat het... Uh, Ik is dat weten ze niet dat het bestaat? Ja, dat klopt. Vaak weten ze niet hoe het werkt. Want wat, wat wij altijd doen... Uh, als wij uh, uh, onderzoeken... dan leggen we altijd het, uh, de bevindingen uit... aan opdrachtgever en betrokkenen. Dus ook aan de bouwer. Mm -hmm. uh, en op een manier van... Je kan op papier wel denken van ik heb het duidelijk opgeschreven of nou, je vanaf papier denk je kan wel denken ik heb het op papier duidelijk opgeschreven, maar dat, of dat overkomt is, is, is altijd de vraag. En je kan uh, wel vanaf afstand denken, maar dan is dit een goede oplossing, maar misschien is dat voor partij A wel een goede oplossing, maar voor partij B niet. En um, um, als je dan, dan ziet van uh, heel veel mensen, uh, die developers die wij spreken, die horen echt heel veel dingen voor het eerst. Van uh, um, echt nog de, de vraag van... maar wat is dan het verschil tussen een link en een button? Um, oh, en waarom kan ik dat niet opmaken als strong? Of ook, ook wel... Uh, er wordt ook wel veel verkeerd advies gegeven. Van uh, uh, nou zet die uh, voeter maar in, in strong de koppen... want dan uh, stoort het niet voor, de, voor, voor SEO. Um, dus ja, okay, het yeah. is echt het, het heldere... Um, uh, hoe, hoe bouw je een pagina semantisch goed op? Dat, dat is... Dus er ja. dus is gewoon echt heel weinig kennis over hoe dat web nou eigenlijk nou, werkt? Dat is, er, dat is er te weinig bij een, een brede groep. Okay. Er zijn echt, echt mensen die goed zijn... en die het weten. en Het is, het is geen nee. geheim. En uh, nee. Ik ben ook blij dat jij uh, da daar nu uh, mee bezig bent. Want we hebben ook bij uh, opleidingen uh, gekeken. Nou, en dan is het of een bijvak toegankelijkheid... Hè, of semantisch bouwen al. Of je moet het één keer doen voor een opdracht. Maar het is niet... Uh, ja. En in wat voor opleidingen zou het moeten zitten? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Hè, van... Je, je noemt developers, komen die komen, denk ik van informatica opleidingen of zo, mm -hmm. of computer science. Uh, ja, ik, ik denk zelf heel breed. Ik denk ook als je communicatieopleiding doet en je geeft opdrachten over dingen maken als banners en pdf's en uh, um, uh, of je denkt mee over het opbouwen van een website, dan, dan ook al. Um, en sommige dingen moeten ook gewoon basiskennis worden op, op scholen. Net als we het nu hebben over programmeren uh, voor kinderen. Uh, wat maar gewoon nog steeds uh, ja, vooral een, een wens lijkt te blijven. Uh, ik zie er nog weinig van terug helaas. Uh, geldt het ook voor uh, uh, nou ja, dingen als ze op school leren, een website bouwen. Waarom, waarom leer je niet gelijk goed van uh, zo zit een koppenstructuur in elkaar en zo werkt het? Dat is ook nog eens superhandig. Ik heb Mijn vader heb ik... Tijdje terug HTML geleerd. Ja. Die, uh, richting 80 gaat hij. Die heeft zijn hele leven lang wetenschappelijke artikelen geschreven. Mm -hmm. En de laatste, weet ik veel, vanaf de jaren 80 doet hij dat in uh, Word, programma's als Word. En uh, zei de laatste, ik wil mijn artikelen wel eens gaan publiceren op het web. Dan zei ik, nou dan moet ik je HTML leren of Markdown. Maar in elk geval, mm -hmm. je moet uh, die Word documenten om gaan zetten in iets uh, bruikbaars. En uh, toen moest hij ineens gaan nadenken over structuur. Ja. Over de koppenstructuur ja. van zijn artikelen had hij nooit gedaan. Nee. Hij had gewoon stukken geschreven en dan dacht hij: ja, ik heb nu wel al wel drie keer een bold kopje gebruikt. Laat ik nu eens een italic kopje gebruiken. Ja. Dus dat was het pure visuele. Ja, en, en precies. Dus ja. Ja, ja. Ja. Maar het helpt je inderdaad ook om te structureren. Ja. En dat heb je natuurlijk ook van al die mensen die Word-documenten schrijven. Uh, die pdf'jes worden en die je straks uh, doorzoekbaar wil hebben mm -hmm. uh, dat, dat wordt ook beter doorzoekbaar als je gewoon goede koppen gebruikt en je vult de metadata netjes in en als niemand jou ooit vertelt dat dat kan kan je het ook niet beter doen ja, ja, ja. precies maar dat zijn heel veel onzichtbare dingen hè? dat is ook weer het grote nadeel metadata, niemand ziet het Nee, maar het is wel grappig, want uh, ik hoorde laatst voor het eerst... Uh, want wij laten vaak zien van, oké, okay, dit is een audit... en we hebben allemaal inlognamen van mensen gevonden... want die stonden in de, in de, in de metadata van de pdf. En dan hoorde ik uh, vorige week voor het eerst... dat het uit een penetratietest was gekomen bij een uh, gemeente. Uh, terwijl mensen zijn meestal echt helemaal verbaasd wat... En, of dan is een, een stuk van Pieter... Uh, uh, in de metadata, maar je krijgt te horen van nee, maar Piet heeft er niks mee te maken. Politiek gezien is nee, Piet, Piet staat hier helemaal buiten. <laughs> en dan kijk je in de metadata en dan staat Piet erop. Ja, ja, ja dat is uh, ja. Ja, zo, ja. Zo, ja. En, uh, maar de, nou, de mensen weten dat dus gewoon niet. Mensen Ze weten niet. Als je niet beter weet, kan je niet beter weten. Dus doen. eigenlijk moet dit op veel meer plekken dan alleen maar, dit moet op heel veel scholen, zou je beter onderwijs en. Ja, ja. ja. Maar je ziet het ook op scholen terug. Hè. Het, het is gewoon nog. Uh, uh, je ziet op scholen terug, bedoel ik, dat toegankelijkheid nog, nog geen issue is. Want ook met passend onderwijs moeten ze eigenlijk zelf ook toegankelijke dingen kopen. Mm -hmm. um, nou ja, dan zie je ook nog devices die dat helemaal niet zijn. Uh, en je ziet van uh, ze, ja, ze, ze leren Word en PowerPoint. En uh, op, echt op uh, ja, kop kopjes vet maken. Ja. Nou ja, dat is ook een ja. probleem. We hebben een blinde student, de meeste materiaal kan ze niet gebruiken. Nee, nee. Maar dat ja, en dat is ook weer zo'n zo catch-22. Want zolang die docenten geen uh, studenten met een handicap hebben... gaan ze daar ook niet voor ontwikkelen. Ja, en als ze weg is, want dat had Bram dan ook... dan zeggen ze, nou hij is weer weg hoor, dus dat ja, dus is niet meer. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. Ja, en wat, wat we, ja, we hadden het ook even vooraf heel even over die regenboogpaden. Dat, dat vond ik ook een heel mooi uh, voorbeeld. Uh, over. Uh, nou ja, er is ergens een standaard voor. Uh, uh, of spring ik nou voor, je, voor jou te veel van de hak op de tak? Nee, ja, okay. prima, dan gaat de tijd zo. Uh, <laughs> er is ergens een standaard voor en er is een. Uh, een uh, nou, het is gewoon vastgelegd als, als iets met. op uh, een bepaalde manier eruit ziet. Dat is een zebra en dan moet je voorrang geven. En dan. Um, uh, nou, ja, dan is het duidelijk. En dan zie je die, die regenboogpaden. En dat is uh, uh, nee, heel sympathiek. En ik wil. Uh, uh, uh, het is natuurlijk niet dat ik, dat ik tegen die boodschap ben. Ik ken hem eerlijk gezegd niet hoor, de regenboogpaden. Oh, oké. Okay. Ik had een printje gemaakt ja. uh, daarvan. Oh, ja. oh, de regenboogpaden. Oh, ja. oh, ja. ja, ja, ja. oké. Okay. Uh, en het is dus een, een pad om. Uh, uh, nou, uh, je vervangt een, re regenbo uh, een zebra of door zo'n pad. Ja. Of je maakt uh, uh, ergens zo'n pad. En het het is het een uit. Het zijn dus allemaal gekleurde ja. Als het ja. Zijn. ja, In de kleuren van de regenboog uh, voor. Uh, uh, en ik struikel altijd over afkortingen. Uh, LGBT. Ja. Uh, zeg ik, heb ik hem dan compleet? Uh, er zit er nog één bij, geloof I, ik, maar. Ja. Dacht ik hè? Ja. Uh, of de T. LBG. LBG. Nou. Uh, in ieder geval gaat het over van, om het uit te stralen van onze gemeente of onze plek. Uh, nou, staat daar. Uh, ...positief tegenover. Maar wat je dus hebt met zo'n zebrapad... ...is dat je... Um, uh, ...een blinde geleidehond herkent hem niet. Oh. En um, we hebben het laatste hier ook geprobeerd bij twee uh, uh, paden. En uh, nou ja, dementerende ouderen hebben er problemen mee. Voor heel veel mensen is het onduidelijk. En dan heb je nog weer twee soorten. Je hebt het soort met, het soort met een witte streep erin. En die is dan officieel een zebra... En het soort. Uh, ja, ik had je eigenlijk beter even kunnen vragen voor welke moet je stoppen of niet. Uh, en, en dan heb je die zonder witte streep, die is niks. Maar hoe. Uh, dat, dat heeft dus geen status. Dan mag je gewoon doorrijden eigenlijk. Uh, uh, of, uh, ik denk dat sowieso die status is hoe dan ook onduidelijk. Precies. En als je daar dan op gaat googelen, dan vind je ook dat een verkeerspsycholoog zegt van nou gevaarlijk. Uh, wachten tot de eerste rechtszaak. Uh, nou ja, wat je. Uh, ik zag een artikel van Dementeren, de bejaarden herkennen het niet als een veilige oversteek. Nou, het lijkt mij, als het een, de status onduidelijk is, is het ook geen veilige um, nee. oversteek meer. Maar dan heb je dus eigenlijk iets wat veilig was, een zebra, of mm -hmm. nou ja, heel veel mensen stoppen niet voor zebra, maar redelijk veilig en duidelijk was, um, ga je onduidelijk maken. Ja. En, en er was een standaard, of het is een standaard, het moet met witte vlakken zijn. En daar ga je dus mee spelen yeah. uh, op de openbare weg. Ja, het is uh, lastig. Ik wist niet dat het een groot fenomeen is. Kijk, als je het eens een keertje doet, denk ik dat het leuk is. Mm -hmm. En uh, ja, dus zal eens iemand tegenaan lopen uh, of er yeah. uh, moeite mee hebben. Prima, maar we doen het een keer en het is tijdelijk yeah. en het is een projectje. Maar, maar wat interessant kant, ja? als het groter wordt. Het is wereldwijd. Dan wordt het een nieuwe standaard is al... wellicht. Nou ja, het ligt er dus aan of je aan de standaard hoort met hout ja. met wit of niet. Maar het is, ik vind het heel erg symbolisch voor uh, uh, hoe je met, met, met het web doet. Van, we hebben standaarden, ja. we hebben dingen die werken. Ja. Uh, en daar kan je mee spelen. Ja. Dat kan. En dan kan je het nog steeds bruikbaar houden. Maar ja. je kan het ook onduidelijk maken. Ja, uh, ja. ja en dat, dat vind ik wel echt een heel interessant ding. Dat is iets waar ik zelf ook wel mee zit. Ik vind namelijk heel veel dingen die we ontwerpen verschrikkelijk saai. En ik heb het idee dat het helemaal niet hoeft. Dus ik zie ook in de design... in de interface design wereld een trend om bestaande patterns te kopiëren. Want ja, die werken nu eenmaal. En die eigenlijk klakkeloos weer op een nieuwe situatie te plakken. Zonder daar eens kritisch naar te kijken en te na te denken. Ja. Is dit wel echt de beste oplossing? Dus ik ben altijd iemand die heel erg... Ja, tuurlijk moeten we herkenbare dingen gebruiken... maar laten we niet zeggen dat het af is. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Maar uh, um, gebruiksgemak verbeteren vind ik nog heel wat anders... dan uh, uh, het idee te hebben dat je mij een ervaring moet geven... Uh, op het moment dat ik mijn paspoort aanvraag. Hmm. En uh, uh, ja, is mijn ervaring dan leuker dan die van jou als ik een paspoort aanvraag? Ja, dat is gewoon helemaal niet relevant. Ik wil nee. dat gewoon snel doen... Think. Uh, zonder te veel uh, bijzaken. Ja. En eigenlijk wil ik gewoon een abonnement. Dat ze zelf zeggen. Upload even een paspoortje. Dan, een pasfoto en dan krijg je hem. Ja. Uh, dus in dat proces valt heel veel te verbeteren. Ja, absoluut. Ja. Maar uh, uh, uh, ja. niet alles hoeft een ervaring te zijn. Ja. En dat mag ook best saai. Ja, zeker. Ik denk, ik, een voorbeeld vind ik bijvoorbeeld. Invullen van uh, belastingformulieren. Ja. moet gewoon gebeuren. Mm -hmm. Moet je zeker niet vrolijk proberen te maken, tenzij je geld terugkrijgt, <laughs> toch? Ja. Wat mij betreft mogen er we dan wel eventjes wat, wat, wat vuurwerk. Ja, ja. ja nou, nu is het dat... heel onduidelijk, want nu staat er, ik weet niet of dat veranderd is, maar dat stond vroeger, u moet min duizend euro betalen. Ja. <laughs> dus ja. dat betekende dat je, ja. dat is het tegenovergestelde van vuurwerk. Ja, ja, en het is, het is ook uh, de blauwe envelop van uh, ja, ja, ja, verdwijnt uh, en we moeten het allemaal digitaal uh, uh, doen. Um, maar dan moest ik zelf wat insturen en dan moest ik dan een briefje doen. En dat mocht niet per e-mail, want er stond een regel dat de Belastingdienst beperkt e-mailt. En dan denk ik van, ja, dan voel ik me ook wel een beetje... Uh, uh, ja, zo van, dan moet het ook twee kanten op, uh, als dat toch zo uh, ja, ja, ja, is. ja. ja. ja. Oké, okay, maar goed, ja, ik denk dat we zijn het daar wel natuurlijk wel voor zijn. Je moet bestaande patronen gebruiken. Het is een van die... Uh, je hebt een aantal... Laatst kwam de Paciello Group met zeven inclusive design principles. Ja, heb je die gelezen? Ja. Ja? ja. Vond je die goed? Ja, daar ja, kan je moeilijk wat op, op tegen hebben. Dat de, tenminste, er staat niks in waar, waar je het eigenlijk echt mee oneens kan zijn. Dus ja, dat is, ja. het zijn goede principes. Ik heb die andere principes ook gelezen... Uh, die jij had geschreven, hè? of ja, dus ik was uh, omgekeerd? Ja. Ja. Ja. ja, en ik was benieuwd: um, ken je dat? Um, um, er is een keer een podcast geweest bij 99%, 99 Invisible, uh, Unpleasant Design. Oké, okay, nee, dat? Nee. Uh, een pleasant design is dat je bepaalde dingen gaat ontwerpen. Dat is dus nog weer, uh, ja, het, het lijkt een beetje op wat jij uh, aan het doen was, om gedrag af te, te, te, okay, te ja, dwingen. Ja, ja, ja. Dus hebben ze bijvoorbeeld een bank ontworpen en die zorgt ervoor dat je zeven dingen niet kan doen op die ja. bank. En dan, je kan er niet met je skateboard op. Je kan er geen tas onder laten staan. Je kan er niet op liggen. Je ja. kan uh, niet naast elkaar zitten en elkaar ook nog aankijken. Want je ja. kijkt uh, de andere kant op. Ja. Uh, nou, dat zijn allemaal dingen die je dus niet kan doen. Waardoor je eigenlijk een hele koude uh, ja. uh, uh, uh, sfeer krijgt. En het is dus de bedoeling om gedrag af te dwingen. Maar je gaat dus gedrag ook verplaatsen. Ja. Ja. En uh, dit is dus bedoeld, hè. Uh, uh, van, nee. Allemaal, allemaal dingen die je niet mag doen. Maar wat je dus bij, bij web hebt is van... we willen een, een, een, een inclusieve samenleving. Maar het wordt een soort self-fulfilling prophecy. Van dat, ja, je dwingt eigenlijk het gedrag of mensen kunnen niet deelnemen... en gaan dus bellen of, uh, of, moeten, ja, niet, of zijn niet zelfstandig. Ja. Dat is eigenlijk ook een beetje unpleasant design. Behalve dat het dan... Ja, niet, zo, niet zo bedoeld is. Het is niet ja. zo hard bedoeld, maar het, is, het gebeurt wel. Ja. Maar het is niet een van tevoren strategisch plan. Hoe kunnen we die mensen buitensluiten? Ja, ik denk dus dat het heeft. Ik vroeg het jou toen je hier laatst een lezing gaf in Arnhem van uh, hoe komt dat dan dat we, dat we niet toegankelijk ontwerpen. En jij noemde toen echt dat het awareness is. Het is een gebrek aan het is awareness, weten dat, het er, dat het. Het bestaat. is awareness en het is uh, um, dat het niet in de organisatie groter is is opgepakt. Ja, maar dus, ik denk zelf dus dat het ook... omdat mensen ook verder in de organisatie niet weten dat het bestaat. Want als ze weten dat het bestaat... dan ben je eigenlijk gewoon... een grote nou, rotzak als je het niet doet. Nou toch? ja, en nee, want dan zijn er altijd misschien wel... dingen die zichtbaarder zijn. Of ja, er wordt natuurlijk ook weinig geklaagd. Ja. Het wordt weinig gezien. Dus mm -hmm. je krijgt er weinig commentaar op. Dus okay, het is ook ja. een beetje een stilprobleem. Ja. En ja, zoals mijn moeder van 90 zal nooit zeggen... wat een rotsite, Maar altijd, ik moet meer oefenen. Het zal, ja, wel, aan ja, het zal wel aan mij liggen. Dus, dus er zijn heel weinig mensen die klagen. En, en, en accessibility is natuurlijk al een beetje... een, een azijnenhoekje. Uh, van uh, je gaat kijken wat er allemaal niet goed is. En, en een beetje zeikerig. Ja. Um, en, uh, dus dan ga je liever met leuke dingen bezig. Mm. En het is niet echt een punt denk ik, waar je heel erg op scoort. Dus... En wat nu wel goed is, en ik weet niet of je uh, uh, in hoeverre je dat weet... is dat um, er, er, er komt nu uh, het Nederlandse wetgevingen naar aanleiding ja. van de Europese richtlijn. En Nederland is nu alvast bezig met een, um, uh, een model... het heeft een model vernieuwd PZK van toegankelijkheidsverklaring... En wat daar dus uh, uh, in moet staan, en daar ben ik echt heel erg blij mee... is ook een, uh, een akkoordverklaring van een bestuurder. Uh, en je moet over al je kanalen aangeven hoe het, uh, hoe het ervoor staat. Uh, ook van bijvoorbeeld, we weten dit nog niet met dit kanaal. Okay. En je moet uh, uh, je maatregelen beschrijven. Dus het is niet meer puur gericht op het eindproduct... Okay. maar ook echt op de bestuurder moet... Dus nu ja, kan ook niet zeggen van ik, ik weet hier niks van. Ja, ja, ja, en ja, ja, dat, dat, ik hoop echt dat dat beweging gaat brengen. Ja, ja. oké, okay, dat is inderdaad wel een goede van... Een, ja. dat, dat dwingt die awareness af. Ja, want ook bestuurders die het nu wel weten... dan hoor je soms dingen van dat ze toch weer terugleggen... Uh, uh, van, um, ja, maar dit is uitvoerend, regelen jullie dat maar. Mm -hmm. Ja, en als er dan geen, geen geld is of geen ja. tijd of budget. Ja, ja. En wat, want je kan eigenlijk niet verwachten van um, mensen van... Doe je dat maar zonder dat we dat vanuit de organisatie steunen. Ja. Want je hebt gewoon tijd nodig voor innovatie, voor... En toegankelijkheid is ook natuurlijk voor een deel innovatie. Hè, dat je tegen je telefoon kan zeggen van, uh, zet mijn wekker... En uh, lees mijn laatste mail voor en speel die radiozender af. Dat is gewoon omdat het toegankelijk is. Ja, ja, ja. Maar je hebt daar wel tijd en, en geld voor nodig om dat uit te zoeken. Dat denk ik ook. En, dus we hebben die visuele ja. interfaces, daar hebben we heel veel tijd en geld ja. in gestoken. Ja. Maar volgens mij hebben we in die toegankelijke interfaces nog helemaal geen tijd gestoken of in vergelijking uh, niet heel. Nee, en dat is ook een beetje van dat het leuk moet blijven, hè? Uh, uh, die websites. Van, uh, nou, een voorbeeld dat, dat het wel goed illustreert is met, met, met die um, huisstijl. Dus er worden nog steeds heel veel nieuwe huisstijlen gemaakt... die niet voldoende contrast hebben. Mm -hmm. En dan wordt gedacht, we hebben een probleem met de richtlijnen... dan moet er een hoog contrastknop op. Oh ja. Uh, maar ja, sna sna snappen mensen dat? Vind je dat? Of als je op je straat loopt met je mobieltje, snap je dat? Ja. En ik had een keer dat ik een, een, een huisstel um, moest beoordelen. En dat, ik, uh, uh, dat er heel veel kleuren in zaten: geel, op wit en licht oranje. En okay. daarvan en, nou, het is het niet goed, niet goed bruikbaar, niet toegankelijk. En, nou, is een, uh, voor heel veel mensen. Ja, ja. Uh, Maar ja, deze organisatie had besloten dat naast zich neer te leggen. En toen hebben ze een, een, een, een duurfeestje gehouden voor de nieuwe huisstel op een dure locatie. En er was een PowerPoint-presentatie. En iedereen zat met geknepen ogen naar het scherm te kijken. En toen was hij opeens, ja, kon het opeens ja, wel. Ja. Want dan wordt het probleem zichtbaar. Ja, ik heb het idee dat het minder aan het worden is. Dat er meer bewustzijn is van, oh ja, contrast doet ertoe. Ik heb dit is ook zo'n mooi voorbeeld ooit. toen ik nog bij Mirabeau werkte. Toen kwam, was er een frontiersbijeenkomst. En er kwam... Uh, iemand hield eerst een verhaal over dat je formulierelementen niet moet stijlen. Want dat kunnen we toch niet beter... dan alle oh, verschillende ja, ja, ja. browsers dat ja. doen. Johan Rons was dat. Heel goed verhaal. En toen kwam, daarna kwam een collega van mij bij Mirabeau... en die ging laten zien hoe die... formulierelementen had gestyled, Hoe ja. hij dat technisch had gedaan. En hij liet een slide zien. Kijk, en zo ziet het eruit. En het was helemaal wit. Want het contrast was zo laag... Oh, dat die beamer... Yeah. die toonde ja. het gewoon niet... Ja dat was natuurlijk de beste illustratie ja. van het verhaal van Johan Ronsen daarvoor. Ja, en soms is een biemer ook weer vriendelijker, dat hij het juist verhardt. Ja. En dan, uh, dan, ja. dan is dat geen goede test, maar soms uh, ja. ja. En, en daarnaast denken mensen nog steeds van uh, dat zo'n zo contrast, dat is dan weer met niet doordenken, is dat ze niet doorhebben dat dat dus inderdaad uh, ook op de mobiele telefoon buiten is, maar ook op narrowcasting, uh, van die zuilen in de organisatie. Um, Powerpoints, PDF's. Uh, die hoge contrastknop is natuurlijk geen oplossing voor dit hele brede nee, Scala. Nee, nee, nee. Het is een schijnoplossing. Ja. En het is een papieren oplossing. Ja. En het is geen oplossing voor mensen. Ja, het is bizar toch? Hè? Maar dat moet dan ook Waar moet dat dan weer onderwezen worden? Van waar komen die mensen vandaan? Mm -hmm. Het is heel lastig. Want ik merk bijvoorbeeld zelf, als ik kijk naar designopleiding, digitale designopleiding, houden ze zich hier totaal niet mee bezig. Nee. Dit is, staat niet op de agenda. Nee. Sterker nog, die vinden dat designers zich hier ook helemaal niet mee bezig moeten houden. Ik vraag me af, maar wie dan wel? Als Wie... Ja, maar dan Waarom moeten die zich het... wel mee bezighouden. En er zijn hele goede boeken over kleuren toegankelijkheid ja, tuurlijk. Het is ook helemaal uh, moeilijk. Dat is nee. En één op de twaalf man is kleurenblind. Ja, ja, maar dat doe je één keer in de... Dat is echt dat is nog niet eens één lesje en je weet het. Ja. Ja, dat is zo super simpel. En je hebt zoveel kaartmaterialen van uh, wat gewoon niepige... En dat, en, en dat wel toegankelijk te maken is door het anders op te maken. Ja. Maar ook winkels en zo, uh. Ja, ja. ja. Ja, nou ja, er is nog veel te doen op het gebied van onderwijs. Hey, ik had uh, een paar weken geleden een workshop gegeven... Mm -hmm. waarbij ik inderdaad die inclusive design principles had ik omgedraaid. En wat ik daar toen eigenlijk zag... waren principles die heel veel gebruikt worden in designorganisaties... maar dan gebruikt... en dat zijn eigenlijk dus heel erg gefocuste principes... die gaan op één persoon... Maak ze één dingetje. wat Die, exclusive. die, ene, ja, die ja, Dat is ik erg leuk om te lezen. He, en, ja. die maken de, de, en dat is wat we eigenlijk heel vaak doen. Hè? Want we, ja. we hebben eigenlijk altijd voor onszelf. Ja. En dan ontwerpen we ook nog voor onszelf. Op het moment dat we blij zijn. En dat alles lekker gaat. Mm -hmm. uh, um, en dat, die, dat zijn die exclusive principles. Of je zou dat ook wel kunnen zien. Als wat een uh, iemand die maatpakken maakt. Of zo. Mm -hmm. Wat hij doet. Die gaat heel exclusief voor die ene klant. Ja. Gaat hij... ...dat perfecte ding maken. Mm -hmm. um, en ik dacht... ...oké, okay, dat doen we dus meestal gebruiken we dat... ...voor de, de lucky people. Mm -hmm. Voor de mensen die maatpakken kunnen uh, ja. betalen. Ja. Wat nou als we dit gebruiken... ...voor mensen met een handicap? Um, nou goed, het was een beetje... ...een, een, een, een, een gekke oefening... ...want het was, ik had misschien... ...meer moeten focussen op interface design... ...of zo, ik had meer interface designers... ...misschien moeten uitnodigen. Ik moet hem gewoon nog een keer herhalen daarmee... Er kwamen hele leuke dingen uit. Ik vind dat, het een, uh, uh, dat je hiermee innovatieve, eigenlijk onverwachte ideeën kunt genereren. Mm. Dat vond ik wel leuk. Maar een van de dingen die er gek genoeg uitkwam... was een lijst met een manifesto voor... Uh, wat hadden ze gedaan? Ze hadden... de minimum viable product... Daar oh, ja. hadden ze een minimum accessible product van gemaakt. Dus ja. hadden ze gezegd... nee, we moeten dus om toegankelijkheid binnen organisaties te krijgen... moeten we een design methode ontwikkelen. Mm -hmm. Waardoor mensen kunnen zeggen... wij houden ons aan de MAP design mm -hmm. methode. De minimum accessible product. Denk je dat zoiets zou kunnen helpen? Dat soort methodes? Dat je het dus, dat, dat een naam geeft? Ik denk dat het alleen kan helpen... Um, nog steeds als, als het hoger in de organisatie en breder in de organisatie um, echt uh, uh, opgenomen is. Want anders blijft het. Uh, uh, uh, nou ja, mensen die dat. Die, je, ziet, je ziet ook in organisaties: iemand is daar bevlogen over en pakt het heel erg op, en doordat hij of zij daar zit, werkt het. Ja. Uh, of er is iets toegankelijk. En als hij of zij weggaat, dan stort het in. Ja, ja precies. En ik, ik denk met, met, met, met, met elke standaard... of uh, uh, principe... of design principles... Um, dat het niet genoeg is. Het kan helpen, ja. ja, ja. ja. En ik, ik, ik, ben ik daar blij mee, ja. Maar uh, als jij gewoon geen tijd hebt... om je werk goed te doen... en het moet af... Um, dan houdt het misschien houdt het op. En, en wat je ook in processen hebt natuurlijk... is dat het kan zijn dat je iets uh, wel live zet... dat niet helemaal toegankelijk is. Mm -hmm. Maar ook dan moet je weten... Uh, nou ik iets af, van wat het dan is... zodat je het weer kan mee terugnemen. Ja, en nu, nu uh, ja, door, door druk valt ook dat weg. Heb je ook, ja. Ja, dus het is goed, maar het is uh, uh, niet he, uh, het antwoord alleen... Het is ook niet dat je dat vraagt. Hè, van, is nee, dit de oplossing nee. op alles? Maar, nee, nee. Um... Zo opgelost. <laughs> ja, ja, nee maar dat, dat, dat, is, dat is gewoon... Um, um... Ja, wat ik er wel aardig aan vond... was ze hadden dus een uh, tiental punten opgeschreven. En met de MVP... daar heb je ook zo'n aantal punten... Hè, waar het aan moet voldoen. Gewoon. Dat, dat ja. is, dit is hoe we het doen. En dat mm -hmm. kan je dan afspreken als team. En dat zijn dus allemaal punten... waar je ook gewoon je werk aan kunt toetsen. Van, ja. Is dat wel zo? Ja. Nou ja dat, dat heb je natuurlijk ook met de definition of don... Hè, van ja. uh, staat toegankelijkheid daarin. En... Um, maar ja, je ziet toch dat als er tijdsdruk komt... Ik heb net, net weer zo'n zo project van nabij uh, uh, meegemaakt. is uh, Nou wordt de toegankelijkheid uit de definition of don gehaald... omdat er tijdsdruk is. Ja, ja uh, ah. en... en ja. Dus... En is dat wel nodig? Want ik heb zelf ook wel eens het idee dat het helemaal niet zo moeilijk is. Of overdrijf ik nu? Het is op zich geen, geen, geen, uh, geen designprobleem of een technisch probleem dat niet oplosbaar is. Maar uh, je moet er wel tijd in steken. Want de meeste mensen hebben dat niet geleerd. Ja. Dus het is nieuw. En uh, web is sowieso... Uh, uh, uh, altijd natuurlijk aan het veranderen. En je moet dan ook weten wat veranderingen zijn... op het gebied van... Uh, nou ja, is dit een papieren oplossing... of werkt het ook daadwerkelijk voor hulpapparatuur? Want papier oplossen... Daar, daar heb je natuurlijk gewoon helemaal niks aan. Nee. Dus het, het vraagt wel wat extra tijd. Ja, ja, ja. Oké, okay. ja. Want ik heb ook wel eens het idee... van nou ja, als je al laten we zeggen, labels aan je inputs koppelen ja. En als je zorgt dat je de boel uh, met een toetsenbord kunt bedienen... Um, en dat het contrast goed is, volgens mij zit je dan al redelijk aan een... Uh, ja. laten we zeggen, veel toegankelijker dan ja. het grootste deel van de website. Ja. En dat ja. is, eigenlijk is dat helemaal geen werk. Nee, maar ik inderdaad gebruik standaard HTML en uh, ja. alleen ARIA als het nodig is. En, ja. Ja. Die ja. basics, is, dat is niet meer werk. Nee, de Misschien is, is niet meer werk. Nee. Nee. Nee. En het is meer werk, zeg je, omdat mensen gewoon het niet weten. Dus ze moeten het ontdekken. Maar het geldt voor alles. Ja, maar is. het is ook wel met dingen, inderdaad, zoals wat ik noemde... dan dat zoeksysteem of een uh, carousel. Of, uh, nee, kan je van alles vinden van carousels. Maar uh, ja, st stel je voor dat je die ja. hebt. Ja. Uh, uh, nou ja, dan moet je wel even kijken van, uh, gaat dat goed met deze oplossing... of uh, uh, uh, nou, wordt de screenreader elke keer gestoord... Om, als die carousel verspringt. Dus dat is dan wel even een uitzoekwerkje. Ja, ja. Dus Maar gewoon de gewoon eenvoudige formulieren... dingen en um, links en uh, koppen. Dat, ja, dat, dat, dat, dat, als dat er maar in je basiskennis zit... kan je dat gewoon doen. Ja, ja. Dus mensen zouden zich ook meer... gewoon echt die screenreaders aan moeten leren. Is dat moeilijk? Ik vind het moeilijk. Ja. En, uh, uh, dat komt... Uh, omdat je... Uh, ik, ik, omdat je kan zien. Ja. Um, en omdat je goed kan lezen. En het blijft... gewoon iets wat je dan tussendoor doet. Dus ik kan het wel in zekere zin gebruiken. Maar ik val altijd terug op mijn zien. Ja. Uh, dus je wordt... Ja, uh, ik, ik heb wel eens gezegd... ik ga een week mijn uh, scherm uitdoen. Maar in de drukte dan kom je daar niet toe. Dus... Nee. Je gebruikt het wel, maar ondertussen zie je nog steeds... Uh, een, een, lijst, een, een, een linklijst met uh, 15 links erop. En zie je het niet één item tegelijk... Nee. zonder dat je weet wat er voor of daarna komt. Ja. Dus het blijft altijd, ja, voor, voor mij blijft het altijd wel een goed hulpmiddel... maar ik heb altijd wel het idee dat ik ja, als het ware vals speel... Uh, qua inf hoeveelheid informatie die nee. ik krijg... omdat ik gewoon veel meer overzie wat er voor en daarna is. Uh, en daardoor ook informatie mis omdat ik dus kan terugvallen op wat ik weet. Ja, oké. Okay, maar goed, er, er, er zijn natuurlijk een aantal niveaus... Ik denk dat heel veel mensen niet eens weten hoe je hem aan moet zetten of dat hij er ja. is, überhaupt. Ja. Ja. Ik denk dat ja. je daar al mee kunt stappen. Simpele koppenlijst vragen Schattig en linklijst. En, en ja. uh, nou ja, dan zie je dus ook bijvoorbeeld van, nou ja, als je sluitknoppen maakt uh, als links, dat die dan in een linklijst staan en niet uh, in, in een uh, overzichtje met wat je met formulieren kan doen. Oh, ja. Dus dat zie je dan ook al gelijk ja, ja. van uh, een link naar sluiten is natuurlijk dan opeens heel raar. Ja. Dus dat we daar, uh, ja. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Wauw, gaaf. Uh, ik, ik, vind het, ik verbaas me er wel eens over... dat zoveel mensen niet eens weten dat het bestaat. Dat, dat die opties... dat we die hebben. Het is overigens niet alleen... voor blinde mensen natuurlijk handig. Hè. Ik adviseer mijn studenten met... Uh, die moeite hebben om lange teksten te lezen. Ja. Ja. Uh, ook wel eens om die te lezen... met de screenreader erbij. Ja. Gewoon tegelijk. Ja. Ja. Nou vind ik zelf wel... Uh, uh, als niet... Uh, uh, als iemand die het niet veel gebruikt... Hè, schermlezen... Uh, vind ik nog steeds, een, een de stemmen zijn al best wel goed. Um, maar uh, ja wat, wat, wat, wat Bram dan bijvoorbeeld doet... is dat hij gewoon uh, op een hele hoge snelheid heeft staan. En gewoon tijdens het, uh, uh, het laten, even een podcast op uh, een veel, erg verhoogde snelheid luistert... en een boek echt van ratel de ratel de ratel. Ja, uh, ja want dat zijn ja. superpowers. Ja, ja, ja. Hij ja, heeft ja. een boek uit. Ja, in een, ja. Uh, ja, ja. ja. Nou, in een fractie van de tijd dat ik een boek Precies. uit heb. Precies. Ja. Jij leest Veel en Snel. Ja. ja. Weet ik sinds kort. Nou, ja, Snel valt mee. Wel gedisciplineerd. Okay. Ja, ja, ja <laughs> Zou ik zeggen. Ja, ja, ja. Maar Snel valt mee. Ja, ja. ja. ja. Dus. hij heeft dat. Dat, dat, is, dat vind ik wel gaaf. Dat zijn superpowers. Ja. Maar je ziet dat het, het begint ook steeds meer van dit soort... Dit waren natuurlijk hele specialistische, was natuurlijk hele specialistische software... voor een hele kleine groep... Mm -hmm. Uh, en je ziet dat het steeds breder wordt nu met uh, um, uh, spraakgestuurde software... die ook weer terugpraat. Ja. Ja. ja, neem al gewoon je telefoon en er zijn steeds meer... Ja, het is heel grappig, maar ik had um, uh, mijn moeder van negentig... Van, van uh, die heeft dus een uh, iPad en ik had haar Siri laten zien. En de eerste... Uh, um, um, toen, toen ging ze zo voorovergebogen boven de iPad zitten... en toen zei ze... ja, hallo, hier ben ik dan. <laughs> en ik dacht, dat wordt helemaal niks. En binnen een, een week later zei ze tegen mij... ik heb de wekker gezet met dat, door er tegen te praten. Toen denk ik, van nou, weet je... dus dat, dat is ook toegankelijkheid. Hè? Ja. Van, gewoon even je wekker zetten door er tegen te praten. Ja. En uh, toegankelijkheid gaat je ook uh, allemaal in, uh, uh, aan... Uh, omdat je gewoon zelf uh, uh, nou ja, ook uh, hoopt ouder te worden. En dat je al merkt dat uh, nou, je, je, je, je ogen gaan. Dan, uh, je krijgt een leesbril. En ik zat nou helaas met iemand die ook heel lang in de toegankelijkheid, uh, met de toegankelijkheid bezig was. Zaten we uh, iPhone tips uit te wisselen. Van, ik heb een vergrootglas ingeschakeld. En hij had uh, uh, dus dat je hem kan gebruiken om kruidenpotjes en zo te lezen. En uh, uh, nou, drie keer uh, tikken en dan uh, heb je dus... Um, uh, moet je goed tikken... Uh, heb je dus het vergrootglas uh, uh, aan. En dan kan je ja. dus uh, even zo uh, uh, wow. iets uh, lezen. <laughs> nou, Hoef is... je je niet op de. Nou, zitten? Nou ja, als het, niet, als het niet voor een heel boek is... kan je wel ja. even snel uh, uh, iets lezen wat je anders ja. niet kan en uh, uh, nou ja, hij had deze al aanstaan die had ik niet, als je dan drie keer tikt dan krijg je het vergroot, uh, vergrootglas op je scherm yeah. en kan je, ik heb pas dat ik foto's probeer te ontcijferen yeah. nou, en dan denk je, oh ja, weet je, het is nu inderdaad wel zo dat wij nu al uit, ja, uit egoïstische redenen, gewoon uh, de toegankelijkheidsopties uh, ja, ja, uh, ja dat we zelf die, die noodzaak hebben ik heb ze zelf ook uh, laatst een aantal aangezet met, uh, uh, met hoge contrast en zo, het is super leuk om doorheen te gaan er zitten hartstikke handige dingen tussen yeah. ja, ja yeah. Maar ik denk ook dat omdat we dus uh, steeds meer voice-controlled interfaces krijgen... Ja. Dat, uh, en, en die steeds meer door, laten we zeggen, de lucky people worden gebruikt... Mm. Uh, dat dit wel uh, de komende tijd erg gaat verbeteren. Ja, ik, ik hoop het wel, maar de ja, lucky people bedoel je dan... In dit verband mensen die geen functiebeperking ja, hebben. Ja, dus ik zie bijvoorbeeld mensen vertellen mij... Ja, oh, screenreaders. Ja, die gebruik ik heel vaak als ik in de auto zit. Laat ik uh, artikelen voorlezen. Laat ik mijn mails voorlezen. Mm -hmm. Dus terwijl screenreaders waren obscure ja. dingen... die ja. echt alleen maar door blinde mensen werden ja. gebruikt. Ja, maar ik zie nu ook tienjarigen die gewoon uh, alles praten... Uh, tegen Siri om mailtjes en, en sms'jes te sturen. Ja. Um, en laatst vertelde iemand me nog uh, dat hij uh, zijn moeder iets wilde uitleggen. Uh, ook wel iets oudere moeder. Uh, hoe je kon zoeken uh, door, uh, ook met Google, door een commando te geven. En zijn moeder had echt zoiets van, heb je het over? Dit doe ik al jaren. Ja. En, hij, ja, ja, ja. en hij kwam daar net achter, weet je ja, ja, ja. wel. Omdat hij dus inderdaad op een andere manier vaardig was. Dus ja. ik denk ook dat dit bij uh, ja, die toegankelijkheidsopties... dus uh, ja, ook wel bij mensen met minder internetvaardigheden gaan aanslaan. Ja, ja. Ja. Cool. cool. Ja. Hey, heb jij nog iets wat je wil... Ik, ik, ja. ik moest al een vraag stellen via Twitter. Mm -hmm. of Marije. Yeah. Of je iets kon vertellen over het nut en het plezier van de UX Boekclub. Ja. Ja, dat kan ik uh, <laughs> kan <laughs> zeker. <laughs> uh, nee, dat is een van de dingen waar, waar ik uh, uh, heel blij mee ben. En dat is... Uh, ik heb met Saskia Schrijver een UX Boekclub uh, opgezet... En we zijn, uh, nu gaan nu het 24e boek uh, lezen. Zo. Ja, en het grote voordeel is... en dat is ook de reden dat ik aan uh, begonnen ben... is, je hebt een deadline. Ja. Heel fijn, uh, want een boek lezen is helemaal niet vervelend... maar uh, in de waan van de dag laat je het liggen. Zeker. En ga je gewoon door. En heb je uiteindelijk... uiteindelijk een, uh, of een device vol boeken of een boekenkast vol boeken... die je ook nog wil lezen. Ja. Uh, dus nu lees ik in, in ieder geval vier vakboeken per jaar. Uh, Omdat je dus uh, die afspraak, uh, die afspraak hebt. Ja. En dan doe je het wel. Dat is uh, soms raar principe. Een afspraak met een ander doe je wel. en Een afspraak met jezelf. Uh, ja. Nou, dan uh, is er soms een ja. andere prioriteit. Ja. Uh, en wat het leuke ook is, is dat um, je dus ervaringen gaat bespreken. Naar aanleiding van het boek. Dus je, je, je, je, het heeft meer waarde doordat je het boek al leest op een manier van we gaan het bespreken en je hebt een deadline. Maar je gaat ook nog kijken van... Nou, ik had hier niet zoveel aan, aan, aan dit stuk, jullie wel. En dan hoor je misschien... Ja, je hebt kijkjes in, de keuken, uh, kijkjes in de keuken bij andere mensen. Um, en ja, soms ben je met dingen niet eens... of uh, zijn ze verrassend of soms zeggen ze hier niks... en dan gaan ze leven door verhalen van anderen. Ja. Uh, of heb je een aanvulling of denk je... Nou, dit had er ook in gemoeten. En dat maakt het heel leuk. En ik heb ook echt zoiets van... nou. Uh, ja, ik zou, ik zou het echt uh, iedereen aanbevelen. Het is heel simpel. Uh, je hoeft alleen maar een afspraak te maken. En uh, ja, of wat eten of, of wat drinken. En, en gaan boek bespreken. En ook binnen organisaties is het heel leuk. Maar het is ook heel leuk juist voor mensen uit verschillende organisaties. ja, en, uh, ja. Ja, ja. ja, ja. ja ik vond eigenlijk wat je net zei van dat je dus van meerdere mensen verschillende inzichten over dat boek krijgt ja ik vind dat zelf al heel mooi aan dat Goodreads wat ik ja ik, vind ik fantastisch. zat, ik, zat daar, ik kwam erachter dat ik daar al heel lang geleden ooit een account had aangemaakt maar ja. daar nooit meer wat mee had gedaan en toen kwam ik de laatste weer op want ik, ik, had, ik lees gewoon niet genoeg ja en toen, Goodreads is te gek ja. ja ja en je kan ook een, een, een, een, een, een een doel stellen. Ja. Maar wat je ook zag was dat je had dat boek van Hallo Witte Mensen erop staan. Ja. Hè? En uh, uh, nou, dan zag je gewoon om je heen dat mensen dat gingen, ook gingen doen. Ik ja. heb hem nou ook in huis. Ik ja. heb hem van de bieb. Ja. En ik zag nog bij een paar mensen die hem weer lezen. Want het, het is ook leuk qua ideeën. Ja. En... Uh, uh, ja, als je op vakantie gaat, heb je gewoon gelijk uh, dat je denkt van nou, oké, okay, even kijken wat ik al verzameld had, Precies, wat ik wil ja, lezen. wat ik wil lezen. Ja. Want ik had voor de vakantie, ik ging dan op Twitter van wat zal ik eens kopen voor boek? En dan kreeg ja. ik van drie mensen een antwoord. Maar nu heb ik een hele verzameling alweer van allemaal dingen die ik ja. wil lezen. Ja, het is te gek. Het is ja. zo gaaf. ja. ja. Hey, je, je zei hier wel iets heel erg interessants in, eigenlijk net, toen je vertelde over de oh, plezier hebben. Nee, je zei de hele tijd, maar, maar er was iets. Je, je, je zei eerder van dat organisaties, als het uh, als als druk wordt, dan zeggen ze oké, okay, we stoppen, we doen de toegankelijkheid even niet. Mm -hmm. uh, want uh, dat halen we even van de definition of dan. En je zei, hoort ook even tussendoor dat, mensen zeggen, dat je mensen tegenkomt en zegt, voor dit project hoeft dat niet. Dat hoor je ook wel. Oké, okay, maar goed. Ja, ja, ja? Ja. Dus, ja? Maar je zei, die UX boekclub, ik lees dat boek omdat ik een afspraak heb met een ander. Ja. Moeten die organisaties misschien een afspraak maken met een ander? Nou ja, in en wie zou zo'n ander dan zijn? Ja. Zouden ze misschien een, iemand moeten hebben voor wie ze die website maken? in feite hebben ze die. Uh, en, het, en, en het hele stuk waarom toegankelijkheid zo uh, gevoelig ligt... of soms zo actieachtig uh, lijkt is... omdat het natuurlijk met mensenrechten te maken heeft. Mm -hmm. Dat is een heel zwaar woord. Ja. Uh, uh, maar je kan je naar het college nummer. van de rechten van de mens stappen... Uh, als je iets niet kan gebruiken. En het kan ook letterlijk betekenen dat je buitengesloten wordt... om bijvoorbeeld een... Uh, een proces te volgen of zo. Dus in feite moeten ze het al doen. En ja, ik denk dat die toegankelijkheidsverklaring... dat je daar ook nog inzicht in moet geven... dat dat eigenlijk die afspraak van die ander ja. is. Want uit jezelf... Uh, maar het is toch weer is het redelijk abstract. Dan blijft het... Je maakt een afspraak met de rechten van de mens of zo. Maar als je zegt... jij hebt een afspraak met een aantal mensen... die je gaat zien... Mm -hmm. op die en die dag... En dat is, dat is iets fysieks. Mm -hmm. Omdat je die mensen gaat zien, lees je het boek. Ik denk dat als het puur digitaal zou zijn... zou het misschien zelfs al er onderuit kunnen komen. Ja, maar dat zou, ja, zou ik dan zelf niet doen. Maar ik, ik ben in die zin ook wel... Uh, ja, ik weet niet in hoeverre je jezelf kan vergelijken met andere mensen. Maar met wat voor soort mensen zou je... Hoe, hoe zou je dan zo'n afspraak kunnen maken met mensen... dat jouw organisatie toegankelijk is? Nou ja, bijvoorbeeld met Bram... Dat, dat, vijf mensen, uh, dat je vijf mensen uitkiest uh, als een soort raad. van ja, uh, We komen af en toe mensen, bij elkaar. Ja, voor jullie ja. maken deze site ook. Ja. En we spreken dat af, dat we die site voor jullie ook maken. Mm -hmm. Zou zoiets kunnen werken? Nou, ik, ik bedenk het net. Het, het, het ineens, het ja. het, toen je het had over die... Hè, het lukt niet als ik die afspraak niet heb met de UX-boekclub... dus die afspraak met een ander... Ja. dat was ineens iets wat tikte. Ja. Nou, interessant om over na te denken. Nou ja, weet je, het is, het, is, het is... als je doordenkt, denk je ook weer van... wie in de organisatie... moet dan die afspraak maken? Want toegankelijkheid... ik, ik, ik denk over, nou, hoor, hardop. Maar toegankelijkheid is tot nu toe iets... wat op het eindproduct gericht is... en niet in het proces zit. Ja. Dat zie je ook... Ja, als Bram gaat stemmen is er bij elke verkiezing weer een ontoegankelijke pdf op de gemeentesite met de stemlokalen. En elke keer kan je dat even in de html zetten uh, uh, en de volgende keer ook alsjeblieft. En dan doen ze het op dit moment en dan de volgende verkiezing staat er weer een pdf. Uh, dus dat is eigenlijk ook een afspraak met hem, maar van één afdeling. En, de, en, en dat, dat werkt niet, maar ik zit me voor te stellen hoe het dan wel zou kunnen werken. Daar ben ik natuurlijk niet in een minuut uit. Maar het is wel... Ze hebben ook zoiets gedaan een tijdje met ambassadeurs. Hè, bij ja. Drempelvrij helemaal in het begin. Okay, ja. Dat heeft toen wel een... Uh, toen heette het nog weg. Dat heeft toen wel een aanzet gegeven. Uh, zodat het zichtbaar werd. Ja. ja. ja maar dat is ook iets... Dat hoor ik ook wel van mensen. Hè. Ik spreek een aantal mensen... Uh, product owners, front-end developers, designers die bij organisaties willen. En die willen toegankelijkheid, op de, of die werken bij organisaties als freelancers. Die willen toegankelijkheid op de agenda zetten. Uh, maar die zien ook, het, is, het is zo ontastbaar. Het is nou, sowieso onzichtbaar, wat we al noemden. Heel veel van het werk zie je letterlijk niet. Mm het -hmm. is dus, uh, allemaal uh, uh, of redelijk technisch of... Onzichtbaar design. Mm. het is er wel, maar het valt niet op. Yeah. Um, maar ook de mensen voor wie je het doet, dat was een van de dingen die ik hoorde, die, uh, die horen, daar, daar hoor je nooit wat van. Nee. Dus bijvoorbeeld een voorbeeld, iemand die had iets gemaakt, een of andere app, en dat had invloed op een groep taxichauffeurs, en dat had een positieve invloed, en daar kregen ze allemaal berichten van, van die taxichauffeurs. Yeah. Die zeiden allemaal gaven ze hun mening. Maar ze maken een onderdeel super toegankelijk. Mm -hmm. En ze krijgen niks te horen. Nee, nee. Dus dat het, het is ook een... Maar ook als zoiets... je het super ontoegankelijk maakt, krijg je ook krijg vaak je ook niks te, niks te, te nee. horen. Nee, nee. precies. Dus het, het, het, en het is een soort baan, weet ja. je. Het is ook met SEO natuurlijk. Als je um, uh, een site goed vindbaar wil maken, moet die ook al goed toegankelijk zijn. Ja. Dus ja, ook, ook als je... Um, voor zoek, zoekmachine optimalisatie zie je hetzelfde, dan komt er vaak ook nog iemand aan het eind binnen. Ja. En die doet hetzelfde, voor het grootste deel hetzelfde als toegankelijkheidswerk. Ja. Ja. Ja. ja. ja, alleen dan net anders. Ja. ja. ja. Nou, en wat ook wel helpt, is inderdaad om het uh, uh, zichtbaar te maken, um, is om het, om het in je eigen werk echt te betrekken. Ik heb een keer iemand. Uh, Um, gehoord, die moesten allemaal ontoegankelijke pdf's op de site uh, zetten. En toen heeft ze tegen de manager gezegd van... Uh, um, nou, ik wil wel, um, uh, ik wil wel dat, dit, uh, dat, dat we dit noteren... want ik doe nu mijn werk niet goed. En dat, uh, dat, uh, uh, hè, dat wil ik wel even vastleggen... dat jij eigenlijk wil dat ik nu mijn werk niet goed doe... En dan denk je ook van, ik heb ook wel gehoord van landen waar ze dan met functioneringsgesprekken het over hebben. Van nou, ja, wat doe jij aan toegankelijkheid lijkt me ook een hele goede. Tijdens sollicitatieprocedures natuurlijk. Ja, Dat is ook een ja. manier om het in die cultuur te krijgen. Ja. Um, en ja, het. het, het um, het zelf laten ervaren. Van, uh, nou ja, nou ja, zoek eens op je mobieltje. Op, uh, uh, nou ja, dan verzin je iets wat, wat, wat, wat moeilijk toegankelijk is. Ja. Uh, en wat je dan merkt op een mobieltje bijvoorbeeld. Dat, ja. dat zijn ook dingen. Maak het, maak het, maak het zichtbaar. Ja. en ja, Ik heb toen ook met die presentatie waar je was. Hè, met hele kleine filmpjes. Ja. Uh, uh, nou ja, ik maak vaak hele kleine filmpjes. En dat, dat, dat kan iemand in de organisatie ook doen. Ja. En, en delen. Daar ja. nou heeft de uh, Johan Huidman ook mooie van gemaakt. Hè? Van de Empatio. Een aantal filmpjes van bijvoorbeeld een kleurblind iemand. Oh, Met een motorstoornis. ja, Met een lagere Q. Ja, super interessant. Ja. Maar als je hele, hele kleine filmpjes van je eigen organisatie maakt. Van, uh, nou ja, ga alles maar ergens met een taptoets erheen En het ja. werkt niet. En je, ja. je deelt dat. Nou, ja. dat, dat zou goed zijn. Mm -hmm. En ook, uh, uh, nou, user tests. Hè, van doe die ook vooral met mensen met een functiebeperking. En laat Waar het zien en deel Heb dat. Maar vind enig idee? Um, dat hoor ik ook wel eens van mensen. maar waar vind ik die? Nou, ik weet bij de oogvereniging hebben ze een panel. Okay. Ik hoorde een keer van iemand die een speciaal bureau zou hebben... dat, uh, dat uh, test met mensen met een functiebeperking. Ja. Um, maar je kan natuurlijk ook gewoon... ja, eens een keer iemand nemen... Uh, uh, uh, vragen in een onderzoek die, uh, die wat ouder is... of uh, ja. uh, nou, met minder vaardigheden. Weet ja. je, het zijn toch vaak... we gaan studenten vragen of... Uh, ja, dat... Ik had laatst als ik een aantal tools ook zelf ontwikkeld. Dus ik had een skibril afgeplakt. Ja, ja. Uh, en niet helemaal zwart, maar juist dat die transparant was, maar dat je gewoon echt, gewoon, het was één grote blur. Ja. Uh, natuurlijk, simuleert dat niet blindheid. Want je kan hem afzetten. Ja. En dat kan je met blindheid niet. Maar ja. het is wel, het geeft even, je kan even een paar dingen gaan proberen. Ja. Uh, en, en daar zijn ook inderdaad dingen voor met vlekken en kokervisie. Ja, ja. Er is ook een mooie, je hebt de Cambridge. Simulation gloves, waarmee je... Uh, hoe heet het? Arthritis kunt oh, simuleren. Okay. Die zijn hartstikke interessant. Dan gaan mensen ineens... proberen ze een telefoon te bedienen. Mm -hmm. Dat wordt ineens heel moeilijk. Dat... Oh, wat leuk. Want ik, ik, ik heb wel vaker dat voor, uh, verhaal gehoord van Ford. Waar ze dan op een gegeven moment... hadden ze de, de mensen ouderdomspakken ja, gegeven. Yeah. En gewichten om de handen... Ja, om het en te met maken. Met elastiek, hè. Die zijn ja. fantastisch. Ja, ja. Die hebben we ook op school, ja. Oh, oké. Okay. Ja. En om dan iets te maken... en uh, ja, En ik had, je kan... Uh, Electronical... Stimulation devices. Het klinkt een beetje ranzig. Is het ook wel een beetje. Het zijn van die, dan moet je van die pads... Die plak je op je armen. Mm -hmm. op je, en dan gaat die een uh, elektronische puls geven. Die had ik ook gekocht voor die workshop. En dan heb je geen controle meer over je arm. Oké. Okay. Dus en die kan je harder en zachter zetten. Oh, dat goed. En dan kan je dus echt spasmen spasme gaan... Uh, uh, gaan simuleren. Ja, die, die mensen in dat team... die daarmee bezig waren... die gingen proberen sms'jes te sturen... en die kwamen ineens hmm. achter allemaal dingen... Van, yeah. wat je niet zou verwachten. Super interessant, oh, omdat leuk. dat soort kleine tooltjes... Oh, zijn ook wel handig. Ja. Ja. Hmm. ja. ja, en wat je ook heel veel ziet... Hè, is uh, ja, aannames. Uh, um, hmm. um, dan hoor ik bijvoorbeeld van... Uh, we gaan onderzoeken... Wat voor een uh, klantreis een, een blinde doet op onze website? Dan is het bijvoorbeeld een gemeente. Oh ja. En dan is het um, ja, een paspoort aanvragen. Ja, wat is er anders aan? Maar mensen denken ook dat. Um, uh, er is zo'n afstand tot mensen, uh, verschillende mensen die de website gebruiken, alsof je een klantreis kan maken voor een, een, een, een blinde, mm -hmm. of een uh, slechtziende of een dove. Um, want mensen doen ook dingen die je niet verwacht. Weet je, een parkeervergunning aanvragen voor bezoek. Ja. Uh, uh, ja. Uh. Uh, en zoals, uh, zoals Bram. Foto die, die is... kopen voor je kind. Ja. Uh. Bram die is helemaal blind en die gaat skiën. Ja, dus uh. die gaat een website bekijken. Natuurlijk ook die, die, uh, nou ja, die in je customer journey niet voor was gekomen. Uh. Weet je. Uh. Dus het is ook. Uh, uh. Uh, ja, je, moet, je moet gewoon echt, echt mensen opzoeken. En het gaat echt over, over mensen. En, ja, en dan, en, dan ook en, nog: het gaat over mensen. En dan nog eens. Dat zijn er ook zoveel. Precies. Ja. Precies. Ja. Ik ja. was bijna wel een van de eerste keer dat ik met Leonie Watson sprak toen vroeg ik over The Blind. Ze zei, die bestaan niet. Nee, nee. Ja. De, nee. De, net zoals The People. Dat, ja. Die bestaan De ook gebruiker, de, ja, de bezoeker. Ja. Ja. ja. ja. Gaaf. Hey, ik kan hier uren over doorpraten, maar dat ga ik niet doen. Nee. Heb jij nog wat iets wat je moet vertellen? Uh, nou ja, wat, wat, ik, wat ik vooral uh, denk, en hebben we hebben het al kort, uh, nou we hebben het al uitgebreid over gehad, van breng het echt de organisatie in. Ga, ja, echt, ja. Uh, uh, ga, ook, in, ga ook informeren en daar zijn modellen voor die je ge kan gebruiken. Van, uh, nou, dit, dit is onderdeel van mijn werk, dit wordt uh, uh, nog meer wetgeving, we moeten hier aan voldoen en dat kan ik niet alleen. Uh, en daar zijn heel veel uh, plekken in de organisatie uh, die daarvoor nodig zijn en laten we dat in kaart brengen. Ja. Ja, heel mooi. Ik vond wat je net zei, dat je dat in functioneringsgesprekken kan stoppen. En dat je dus zegt, je wil dus eigenlijk dat ik niet functioneer. Fantastisch. Heel mooi. Ja, ja, ja vond ik ook heel stoer. Ja. Hé, uh, ja. Ja. Hey, ja. dankjewel voor dit gesprek. Ja, ik heel graag gedaan. Heel tof. Nou, dankjewel. Dankjewel. Dit was aflevering 43 van The Good, The Bad and The Interesting. Met Vasilis van Gemert. Dat ben ik. En Jacobine Riesebos.